Door almegens met het NOS-journaal. In Iran is de britse iraanse politicus Alireza Akbari geëxecuteerd, melden staatsmedia. De oud-minister van Defensie van Iran werd ter dood veroordeeld... wegens spionage voor de Britse geheime dienst MI6. Hij zat al sinds 2019 vast. De BBC heeft geluidsopnames waarin hij zegt gemarteld te zijn in de gevangenis. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Clever Lee, riep Iran gisteren nog op... ...de brute dreiging van executie niet door te zetten. Oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft voor de rechter in alle toonaarden ontkend dat hij columnist E. Jane Carroll heeft verkracht. Volgens Carroll vergreep Trump zich in de jaren negentig aan haar in een pashokje van een warenhuis. Ze klaagde Trump eerst aan voor laster omdat hij haar uitmaakte voor leugenaar. Toen de staat New York het mogelijk maakte om verjaarde zedenzaken alsnog voor de rechter te krijgen, klaagde ze hem ook daarvoor aan. Trump noemt Carol een mafketel die de aantijging verzon om boeken te verkopen. Volgens Trump wordt ze betaald door haar linkse uitgever om slechte dingen te zeggen. Het waterpeil in de Lingen is vannacht niet verder opgelopen, meldt waterschap Rivierenland. Het water in de Gelderse rivier staat twee keer zo hoog door de vele regen van de afgelopen dagen. Het waterschap heeft alle gemalen en extra pompen aangezet. Vandaag wordt meer regen verwacht waardoor het pijl verder zal stijgen. Ook in Friesland en Zeeland kunnen problemen ontstaan. Zeer harde wind daar stuurt het water hoger op en dat kan op sommige plaatsen leiden tot wateroverlast. Het Braziliaans Hooggerechtshof heeft ingestemd met een onderzoek naar de mogelijke rol van oud-president Bolsonaro bij de bestorming van de overheidsgebouwen in Brasilia. Aanklagers hadden daarom gevraagd. Bolsonaro is nu in Amerika. En hij zette twee dagen na de onlusten een video op Facebook... waarin hij opnieuw in twijfel trok of zijn opvolger Lula wel rechtmatig is gekozen. Het weer van het zuidwesten uit regen. En dat duurt tot ver in de avond. Het wordt ongeveer 11 graden. Staat een krachtige wind aan zee soms hard of stormachtig. Morgen nu en dan een bui. En minder zacht, een graad of 7. Dit was het NOS-show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De zaterdagmorgen hier, toegang leeft. Even terug in de tijd, 1996. Lightning shit. What if? Strijden. Hier bij Stufm. 1996, alhoewel het was toch al drie jaar, denk ik. Lightning Sheets. En What is stel je voor ons? En dit is wel de klassieke geworden van deze band, hoor. En dus hebben later nog andere leuke platen gemaakt, zoals Three Lions. Maar ook niet te vergeten, Pure. Nou, die komen ook nog maar eens een keer voorbij, denk ik. Af en toe denk ik, nou, misschien moet ik toch maar weer eens wat geschiedenisplaatjes hier tevoorschijn halen, want we zijn toch van de geschiedenis. Kom op, nou. Ja? Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Bij de geluidcentrale we 1948 gaan terug naar 1948 na de Tweede Wereldoorlog zijn een aantal mensen opgepakt die toch met de, de Duitsers hebben samengewerkt en één daarvan was Ans van Dijk. Onder de geëxecuteerden bevindt zich één vrouw, Ans van Dijk, een nota bene joodse vrouw die in Amsterdam in een hoedenwinkel werkt en zelf werd verraden. Zij wordt door de Amsterdamse politieman Schaap overgehaald om Joden op te sporen en aan te geven. In ruil voor de vrijheid en 75 gulden per week... ontwikkelt Ans van Dijk een volgens haar aanklager satanisch jachtinstinct. Ze werkt nauw samen met het bureau Joodse Zaken van de Amsterdamse politie... en verraadt enkele tientallen Joden. Nou, tientallen, dat schijnt uiteindelijk iets van 700 mensen heeft verraden. Zelfs haar eigen broer. En ze geeft zich uit voor een of andere schoonmaakster. En ze zegt op een gegeven moment zo... laat ze vallen ik kan ook zorgen dat je ergens onderduikt. En dan uiteindelijk spreken ze af bij haar thuis. En daar komt dan de ziekerheidsdienst die haar dan helpt om die mensen op te pakken. Het is een soort spel geworden voor haar. En uiteindelijk... Uh, um, verdient ze daar dus 75 euro per dag mee. En uiteindelijk is dan dit, dit de theorie... waarvoor ze het doet. Ze leeft van de ene dag naar de andere. Dat is denk ik een... Uh, ja, puur opportunisme. En ook, we moeten natuurlijk niet vergeten... wij weten nu bijna 50 jaar na dato, wat er met de Joden gebeurde. Maar dat was in die tijd absoluut niet begint. Dat is ook natuurlijk wel iets. Wij weten gewoon duidelijk wat er gebeurde. En zij wist dat niet. Ze dachten, nou, ze werden gewoon opgepakt... een tijdje in de kamp en dan komen ze dan wel weer terug. Want dan laat je anders je broer gewoon oppakken. Dat is natuurlijk wel bizar Ja, heel vreemd. Ja, heel veel, nou, heel veel mensen zijn gewoon niet meer teruggekomen. En ze denken ook dat zij verantwoordelijk is voor de verraad van Anne Frank. Ja. Dus, nou... Ja, ja dat is er niet helemaal zeker, hè? dat, nee, dat is ze wel. Ja. Maar wat ook wel bijzonder was, want zij... Uh, dat vond ik ook zo leuk. Zij zat zij in Fort Bijlmer. Dat was dus echt. Uh, dat is Thans de Bijlmermeer. Dat heette toen uh, Wees voor Kast voor die, oh, dat okay. stuk van uh, Amsterdam. Dat zijn ja. wel leuke weetjes. Ja. Maar uh, het was wel opmerkelijk dat zij. Zij kreeg dus. Uh, uh, Maart, geen herf. gratie. Maar uh, de leidinggevende in de Jodenvervolging in Amsterdam, Willy Lagers, die kreeg wel gratie. Oh. En dat is toch wel heel merkwaardig. Maar uh, het was zo van. Ja, Juliane was tegen de tegen de doodstraf. En uh, misschien dat, uh, dat zij daar net ervoor zat of zo. Ik wil zeggen, dat heeft vaak ook te maken met de tijd ook weer. een geloof ik. Hè? Ja, ja, ja, klopt. Dus dan komt het waarschijnlijk daardoor. Zo zie je, het dan allemaal weer met elkaar samen. Nou, bizar. Ja. Goed, wat gebeurt er nog meer? Ja, wat gebeurt er nog meer? Ik zie ook uh, de herontdekking van de Coron groep in een weigaard in Rome. Ja, ik had er even ook in zitten kijken. Ja. En het is dus een uh, onwijs mooi beeld... En uh, dat beeld dat is dus uh, van Lauwe, Lau Koon en zijn zoons. In de, en, en het staat nu in het Vaticaans Museum in, uh, in het Vaticaan. Maar ze hebben hem dus gevonden terwijl ze bezig waren met uh, een, een, een wijngaard uh, weer te doen. En toen, toen kwam, kwam het beeld gewoon boven. Het is echt een beeld van een hele grote man met, uh, uh, met uh, nog twee kinderen. En dat hij door slangen wordt gevat en zo. En dat heeft dan een beetje te maken dat, uh, dat het de Trojaanse priester en zien er Lako met zijn twee zonen is. Ik vind het echt theatraal. Een theatraal beeld, Daar Ik krijg er Zeker. een recusannetje van, als ik er zo aan kijk. Ja. Wat een overdreven gedoe. 19... Maar, dit, maar dit beeld staat dus, dus wel... een uh, replica, die staat uh, in, in uh, Amsterdam. Oké. Okay. En heb ik daar nou staan uh, hoe, dat, uh, hoe dat museum heet? Dat Volgens zo mij had ik dat wel al staan. Ja. Maar dat is het uh, Albert Pearson Museum, staat Oké, okay, daar staat het. Heel, heel, heel mooi beeld. Heel mooi beeld. Ja, echt uh, heel frivol, echt uh, theatraal. Nou goed, 2020... Het cabaret duo Waren en de Jong die komen weer terug na twintig jaar. Uh, ze hadden een, een theatergezelschap van 1985 tot 1998. Ze ontmoetten elkaar op een kinderkamp. En uh, Waren en de Jong, het moet toch een apart iets zijn geweest toen ze elkaar tegenkwamen. Hoe hebben ze op elkaar gereageerd? Want het zijn toch een stelletje. Idioten gewoon. Ja. Even, even een fragmentje. Heb je rood, ja, rood. Zwart, ja, rood. zwart, wit, Zit, geel, grijs, rood. bruin, Rijs. paars, blauw, groen, en, oranje, roze aarde. Dit hele is goed. ding goed! Ja, dit is goed. En dit is. Nee. Hey. <lacht> dit is niet goed. Waar drukt hij nou? Nee, ik druk niet. Hele kapot! Nou goed, dat gaat een tijdje door en uiteindelijk er zegt vijf die... hij. heeft een wijf aangezeten! heeft een wijf aangezeten! En tijdens deze voorstellingen hebben ze echt taal bezig dat je denkt: dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Dit waren haar opnames ik denk dat ze in 2020 daar wel over me gedacht hebben. Het en-woord het kwam bijvoorbeeld ook voorbij. Oh! Ja, dus het is wel een heel bijzonder, deze ja. Waardenburg en de Jong, ze hebben nog een cabaretvoorstelling gedaan in 2020. En uh, nou, ze hebben uiteindelijk maar zes gemaakt. Hè? Twee, uh, zes theatervoorstellingen door de jaren heen. En uh, dit was gewoon grappig om te zien. Het was uh, ja, leuk. Het was ja, ik, vind, ik vind vooral die gast die dan uh, ook in, uh, in Lunatic speelde. Ja, Dat die hier. Ja, die, die, die de maakt. Het. Geweldig. Waardenberg heeft gewoon een heel apart ja. stem gebruikt. Het is dus gewoon helemaal over de top. Natuurlijk. Bijvoorbeeld voetbalvader, dit ook. Mooi gedaan, Beer. Ja, en door! Door! Ik bedoel, uh, het is ook lekker. Hij keek zijn agressie lekker kwijt, weet je wel. Hé, hey, Beer! Weer lekkers op, man? Het is o, gewoon helemaal over de top natuurlijk leuk gespeeld. Ik bedoel. En ook de klusjesman die dan even in zijn appartement... gewoon even vrouw komt helpen uh, om de, de, de keuken even te maken. En dan trekken ze echt de hele boel overhoop. Ja, en dat is, uh, hier heb je telefoonnummer. Als je nog wat last hebt, dan uh, bel je maar weer. En we zien je volgende week wel weer ergens. En dat is dan uh, 800 euro. Ja, zoiets. <laughs> zoiets. Ja. Ja. Goed, Wat tot heb meer. ik nog meer? Uh, ja, de introductie van de lopende band van ja. Henry Ford. Ja, zeker. Nou, even een, een fragmentje erbij. Ja, dat was echt... Ik heb dat zitten lezen. Het is best wel een apart verhaal ook van de introductie van de lopende band. Het komt uiteindelijk uit slachtfabrieken. Daar was je geïnspireerd, onder andere Henry Ford. En nou, hij je heeft had het e vorige week ook over dat... Uh, dat, uh, dat, dat hij... Uh... Bij Edison heeft gewerkt in ja, de fabriek. en dat ja. dat de inspiratie was. Ja, Edison heeft hem aangesteld van... Gast, begin nou aan die, die, die autofabriek. Dat wil je nou graag. Probeer even ja. in de tanden in te zetten. En uiteindelijk uh, maakte hij auto's in 1908. Uh, dat waren toen, uh, wat was het ook alweer? 19.000 auto's maakte hij. En uiteindelijk uh, door die lopende band kon hij in 1914... toen kwam die lopende band dus... Uh, 308.000 auto's. ...auto's produceren. Het was niet echt optimaal voor de arbeiders... ...want je had namelijk geen uh, vaklui meer nodig... ...want iedereen deed hetzelfde de hele dag door. Ja. En uh, het was dus een enorm, uh, enorm personeelverloop. Het ging echt van 400% personeelsverloop. Dus heel vaak gingen ze weer weg, dan kwamen we weer anders. En uiteindelijk heeft hij een loonsverhoging ingevoerd... En ook weer opleiding aangeboden. En toen bleef het wel een beetje interessant om bij uh, Ford te blijven werken. Hmm. Dus het was, ja. dus een beetje dubbel verhaal. Dus de lopende band. Leuk. In ja. 1992 wordt de eerste ICSI-baby geboren. En wat is dat dan? De ICSI-baby. Dat was dus eigenlijk een uh, methode. Dat ze gewoon uh, uh, één spermacel rechtstreeks uh, met een uh, uh, injectie naald in een eicel deden, waardoor de bevrucht, bevruchting plaatsvond. Oké. Okay. Eentje, dat is toch wel een heel, heel romantisch liefdespel. Ja, maar <laughs> dus cel is dat dan genoeg om zo'n heel... Uh, e ja, zo'n ijscel heeft er maar één nodig. Hè, want Moet daarna wordt er gelijk dan, dan verandert die van de samenstelling in de ijscel dat de anderen kunnen niet meer naar binnen. Nee. En uh, ja, het is wel heel bijzonder iets om, uh, om dat te kunnen doen. Kunstma ja. Het is eigenlijk een kunstmatige bevruchting. Maar ja, het is wel gedoe, want uh, er moet dus bij een vrouw dus eerst eicellige oogst worden. Ja. En dat gaat dan op zo'n petrischaaltje. En dan gaan ze dat dus dan uh, zo doen. Dus klinkt het wel maar vrij onvriendelijk is. Ik denk He? ook wel van hoe groot is zo'n eicel dan, weet je wel. Ik, uh, ik denk toch wel heel klein. Ja. Maar ja, het is wel een bijzonder... Dus uh, ik vind het een heel bijzondere uh, ja. uh, ontwikkeling geweest. Ja, dat mag je zeggen. Zeker. Nou, het is uh, ook... 2010... Doomsday-klok oh is een minuut teruggezet. Hij staat nu op zes minuten voor middernacht. Dat is 2010, hè? Ja. En hij is ingesteld sinds 1947. 4... Nee, en toen had je namelijk te maken met... Um... Oh, nee, Sovjet-Unie. Dat was dan uh, twee, twee jaar later, in 1969. De Sovjet-Unie kwam er met bedreiging van nucleaire wapens en zo. En toen stond hij op drie minuten voor twaalf... En dan zou je denken, oké, okay, allemaal wel leuk en aardig. Maar op hoeveel minuten staat hij nu? Ja, nou, zeg het maar niet, want anders kan ik vannacht niet slapen. 100 seconden voor 12 uur staat hij. Ja. En dat heeft te maken dus dat, ja, dat het einde van de beschaving is dan. Ja, maar, maar weet je, ze hebben dus hier... hier toen was het nog geen uh, oorlog in Oekraïne. Dus ik denk dat hij nu gewoon 5 seconden voor middernacht staat. Daar heb je best kans van. Ja. Dat hebben ze niet meegerekend nog, hè? Nee. nee. Oké, okay, ik denk dus, uh, dat ze nu nou, uh, wachten... tot het in een klein beetje de piek weg is. En dan, uh, ja. Nou, dan ze hebben ze nog in. een ander smeugdingetje. in nou, 1954. Het huwelijk tussen Marilyn Monroe... met Joe DiMaggio. Dat was dus een hele wereldbeekomende baseballplayer. Ja. En, uh, maar het heeft maar minder dan een jaar geduurd. Negen maanden. Yeah, I ja, ik denk dat Joe en Marilyn... Were in een roundabout way... wel meant for each other... Ze hadden one big ding in common... Each was an enormous figure created by the hero machine. And inside that vast personage lived a small person. Fearful to be seen. Ja, twee on, mm -hmm. onzekere mensen die bij elkaar gingen. En uiteindelijk negen maanden een relatie hadden. Het man wel eens DiMagio. Die Joe DiMaggio. Die heeft eigenlijk nog twintig jaar. Nadat zij was overleden, zij overleed in 1962... heeft hij drie keer per week rozen naar haar graf gebracht. Oh. Dat is wel heel bijzonder. Dat is wel echt de liefde. Hij woonde zeker om de hoek. Dat kan niet anders. Ja, dat kan. Hij <laughs> ja, had een goede secretaresse. Oké. Okay. Oh, hij heeft het laten brengen. Dat zou ook nog kunnen. Dat natuurlijk. kan ook wel, hè. Maar goed, hij is daarna ook nooit meer getrouwd geweest. Jo Joe DiMaggio. Echt nooit meer getrouwd. Hij is echt met haar getrouwd geweest. En daarna dacht hij, nooit meer. Ik wil geen vrouw meer. Zo klaar met vrouwen. Is het is tekst van mannen, dit. Oh, een tekst van... Uh, van vrouwen, toch, die dat allemaal Ja, die, die willen nooit meer samenwonen. Nooit meer samenwonen, ah. dat zeker. Goed, dat is over de geschiedenis, dames en heren. Ja, lekker maar even rustgevend muziekje om wakker te worden. Op deze staat morgen ook belangrijker. Borderline Insanity. Oh, borderliners. Oh, pas ervoor op, hè. My outfit One too many times Every whisper Of every hair Is out of line I'm board of lines And Insanity, de plaat van Mathilde Man en Spill Ja, een grote is. Zeker, dat weet ik niet, maar ik vind het een een opstandig plaatje. Zeg maar. Sowieso, borderliners zijn altijd wel al aparte mensen om daarmee te communiceren. Aantrekken en afstoten, daar zijn ze altijd mee bezig. Goed. Nou goed, ik weet niet of, ik dat, of dat nou helemaal Borderliner uh, zo neerzet, dat weet ik niet. Goed, is dus, 20 uh, uh, minuten over 9. Leuk dat u het toestel hebt aanstaan. We kijken even wie de jarige is. En er zijn wel een aantal mensen uh, toch wel heel leuk om te noemen. Uh, ben Lef, de schrijver, zou jarig zijn geweest, overleden in 2012. En uh, hij is bekend natuurlijk van onder andere uh, Kokkels uit 1959. Hij is trouwens geboren in Sint-Pancras. Grappig, daar werk oh, ik. Oh, werk ik. Nou goed. Hersens is van hem bekend natuurlijk later weer verfilmd in 1988. En zijn laatste werk is uit 2012. 15, Het onschuldige meisje. Oh, ja, oh ja, ja, ja. die wordt uit de handel gehaald, dat weet ik zeker. Ja, ik ik, ik uh, ga altijd aan op de namen dat ik denk, van, hé, hey, daar ken ik een straat van. Oh. Je hebt de JJ Fjotta straat. Ja. Maar de, de, die Johannes Joseph Fjotta was een Nederlandse arts en muz muzikus. Maar hij heeft dus allerlei volkslieden geschreven. Zoals uh, de zilvervloot en het karretje op de zandweg reed. En verme jongens, stoere knapen. Okay. Oh, zoetjes. Maar uh, er zijn dus allemaal uh, liederen. Die staan dus in dat uh, boek. Kun je nog zingen, zing dan mee. En toen ging ik daar even in kijken. Er stond ook Zie de maan door de bomen. Die heeft hij samen met J.P. Heijen geschreven. Oh. Sinterklaas liedje? Nou, grappig toch? En hoe oud is dat dan? Nou, uh, 18? Uh, nou, dat, dat, dat lied weet ik niet. Maar hij is van 1814, dus hij is al lang overleden. Oké, okay, Nels uh, In 1859 is hij overleden. Hij is gewoon eigenlijk uh, maar 45 jaar oud geworden. En de vraag is, zit er Zwarte Pieten of niet in dat lied? Weet ik niet, volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet, hè? Nee, precies. Dat nee. is Ja, uh, Wel bijzonder vond ik dat. dat. Zeker weten. Uh, Guy Williams zal jarig zijn geweest, overleden alweer uh, toen hij uh, 65 was in 1989... Hij is bekend onder andere van Zorro, maar wel de Zorro uit de jaren 50 en 60. Ook Lost in Space speelde hij in allerlei rollen. En Seven Angry Man uit 1955. Dat allemaal van die films uit een beetje de zwart-witte periode, deze Guy Williams. Goed, meer. Ja, in Paramaribo is op 14 januari 1907 is uh, Sophie Redmond uh, geboren. Jeanne-Sophie Everdine. En uh, zij was dus een Surinaamse arts, politica, toneelschrijfster, actrice en feministe. Sinds van 1907. En, uh, waar zij heeft, uh, omdat zij zoveel gedaan heeft en bereikt heeft, heeft ze, uh, uiteindelijk, uh, geeft ze uiteindelijk nog steeds de gouden vioolspeld aan mensen die dus uh, hun uh, uh, uitzending zijn met, uh, op cultureel en maatschappelijk gebied. En dat zijn dus, dus inderdaad meestal mensen uit Suriname. En uh, het is uh, bijzonder, want Gerda Havertong heeft er gekregen. En, uh, Harriette uh, Verwij, nou, Allemaal bekende Surinaamse mensen die dus dan toch cultureel. En, dit, is, dit is bijna dat uh, noem je het dan ook weer uh, die uit Amerika. Hè? Die, de de, de ja, Nobelprijs van de Vrede en dat soort dingen. Maar ja, dan voor ja. de donkere mensen. Ja, prachtig. Nee, sluit... ik, vind het, uh, ik vind het een inspirerende dame. Ik heb ook zelf zo van. Ik word altijd wel geïnspireerd. Omdat ik denk: van oh, ik ga toch eens kijken van wat hebben die op boeken geschreven en zo. Ja. Ja, dus, uh, vier, er zijn wordt... vier toneelstukken zelfs gemaakt. Eentje die heet de wereld is een paardenstaart. <lacht> Dat vind ik wel. En uh, Jezus is het levenswater. En de ander die heet het is zout. Dus uh, ja, het is zelfs dus wel heel gelovig. Maar, uh, ik weet wat ik vraag van Sinterklaas. Ja hè, de wereld is een paardenstaart. Een ik vind het heel een leuke... Uh, <lacht> Zeker. Ja. Het alle kanten op. Vandaag wordt hij 55. Deze man. <fart noise> LL Cool J... Uit Amerika, vandaan, in 1984 was hij 17 jaar oud. Had hij al een, een contract bij label Def Jam. En dit is zijn eerste single die uitkwam. Je kent hem later nog wel van deze plaat. Heel veel rapplaten zijn toch een beetje gepresteerd op dit, dit toontje. Dit geluidje van L.L. Cool J. Yeah. I Need Love. Dit is wel mooi. Uiteindelijk heeft hij echt dramatische dingen meegemaakt. Uiteindelijk op 9-jarige leeftijd. Uh, zijn vader was nogal van de drank en van de drugs. En toen kwam zijn moeder thuis... die nog het werk deed, die nee, de nachtdienst... en toen stond vader bij de deur met een shotgun... en die schoot vier keer in de buik van zijn moeder. Oh. Of die het overleefd heeft, is niet duidelijk volgens het verhaal. Maar uiteindelijk heeft dat hij dat allemaal gewoon zitten observeren. Dat heeft hij allemaal gezien. Uiteindelijk is hij grootgebracht door zijn opa en oma. En deze L. Cool J is ook regelmatig in allerlei films te zien natuurlijk. De man is van, uh, van alle markten thuis. Leuk. Het is vandaag ook de geboortedag van uh, Ernst Hugo Neger... En dan denk je van, dat woord negen mag niet genoeg worden. Maar hij heette echt zo, een blanke man. En uh, hij is in 1989 overleden. Hij was een Duitse carnavals- en slagerszanger. En het grappige is gewoon, hij heeft dus ooit uh, een première gehad van het nummer Humba Teter. En het grappige is van dat nummer is, dat zorgde voor een uur vertraging van de uitzending. Ja. Omdat het publiek niet wilde bedaren. Ja, nou, nou, luister maar. Dan <sang> ben <surið> En daar zit waarschijnlijk heel verhaal in. Nee, zijn gewoon, hij is een carnavalslagermaker. Maar het maar. was zo'n lekker deuntje ja. dat ze dachten... nou, ja, ik, wanneer stopt het? Ik zag ergens... zag ik daar Een, een uur? Een uur, ja. Dat is toch geweldig. Oh. Nou, dat, dat is dus duidelijk het vermelden waard. Dat is echt duidelijk het vermelden waard. Zeker. Ja. Vandaag is ze jarig. Doet ze al een tijdje niet meer, hoor. Ach, waar? Is ze gestopt? Ja, nee, de Astrid Kersenboom. Die wordt vandaag 57... En die deed heel lang het nos Chanaal. Of nou, als ze is eigenlijk gewoon begonnen bij de Omroep Brabant. En uiteindelijk ging ze in 1998 bij de NOS Radio werken. En uiteindelijk naar Studio Sport. En uiteindelijk in 2004 maakte ze de overstap naar NOS uh, Radio. Uh, of de, de televisie daar heeft ze heel lang gepresenteerd. Zij was de vaste vervangster van Sascha de Boer. En uiteindelijk is deze alweer door Argin opgevolgd natuurlijk. Maar nu, als je haar nog steeds vervolgt, zit ze natuurlijk op Radio 1 gewoon. Elke ochtend zit ze tussen 6 en 9, presenteert zo. ze Radio 1 journaal Dus ze is nog steeds zeer actief. Deze, elke ochtend. Elke ochtend, ja. heel vroeg. Ze heeft een heel, een heel grappig lachje. <lacht> ja. van, okay. nou, dat hoor je niet als het uh, journaal doet, waarschijnlijk. Nee, maar het, ja. je hoort haar natuurlijk veel persoonlijker nu. Want ja. ze leest niet alleen, ze, ze, ze praat nu gewoon. Oh, heb je wel eens gehoord ook echt? Ja, natuurlijk. Ik luister op en, Radio 1. Op Radio 1. Oké. Okay. Er is vandaag uh, Dr. Death. Is ook uh, geboren op 14 januari 1946. Het was Harold Frederick Shipman. Maar hij was een Britse huisarts in Hyde bij Manchester... En hij heeft in de periode van 75 tot 98... naar schatting minstens 215 personen... maar waarschijnlijk er nog ah? 250 personen... omgebracht met een dodelijke injectie met morfine of heroïne. Oh, nee. Hij werd in 98 ontmaskerd door de dochter van zijn laatste slachtoffer. En ze hebben dus eigenlijk gewoon helemaal gekeken... van uh, de, hoeveel oversterfte er was in zijn praktijk. En, uh, uh, staat, het, wordt, het is geschat. En uh, hij heeft nooit verklaring afgelegd. Hij heeft nooit bekend... Nee. Maar uh, uiteindelijk heeft hij dus een dag voordat hij uh, 58 zou worden, heeft hij zich uh, opgehangen in zijn cel in Wakefield. En uh, ik denk dat hij gewoon uh, de uitslag misschien niet af wilde wachten of zo. Ik weet het niet. Dat is een loveback. Ja, goed. Hij deed servicebegeleiding, maar hij nam het echt heel uh, letterlijk ja. gewoon. Ja, ja ik, je ziet die zin, vrouw, ik heb je een jetje om u op te monteren. Ja, precies. <laughs> ik zal u de stap even helpen maken gewoon. Ja. Vandaag uh, wordt hij, uh, ik weet niet of hoe uit uw wordt. Ik heb het over een Paul Elstak. stak. Volgens mij wordt hij in de 50, dacht dat hij. Volgens mij is hij net zo oud als Dave Kroll. 55. Ja, Dit was groot, hè? Ja, dit was groot gewoon, zeg. En hij doet nog steeds DJ sets, doet hij nog regelmatig. Goed, nou, straks in de zand voor zijn berichten, dames en heren. Eerst maar even: een momentje van rust in de show, ook leuk. Ja, heel fijn dit. De band heet uh, Cigarettes After Sex. Maak een goede afspraak over, hè. Voordat je weet, heb je echt een gaatje hier grond? Och, dat is een ongepast gedrag. Dat moeten we ook afstraffen natuurlijk. Dubbel afstraffen dat er ook. Hè. En ze zingen het over, ze hebben het over... Een pistool. Luister even naar de tekst. Give me the pistol. Hey, man, I'm out of Ja, mooi hè. Cigarettes after sex. Zo heet de band. En de opening uh, tekst was... Give me a pistol. Nou, of was het give me your pistol. Cigarettes after sex. Nou, dat zou toch kunnen natuurlijk. juist ja, maar mijn val, Die slaat me ook allemaal weer op hol. Goed, die is al bijna half en om half hebben wij het ook altijd. Zandvoortse berichten. Zeker. Vandaag, uh, of de afgelopen week, las ik een stuk over jouw vrouw, mijn verhaal. Echt luisteren, verbindt En dat, daar ben ik al heel lang achter dat het werkt. Maar sommige mensen moeten uh, moet er wat ouder voor zijn. Vanaf 14 februari 2023 uh, gaat, uh, um, ga, gaan ze in, um, hoe heet het dan ook alweer? Uh, ik heb het niet opgeschreven waar het wordt gegeven, die cursus. Dat is niet zo handig. Uh. Pluspunt? Uh, Pluspunt denk ik, ja. Pluspunt volgens mij. Nou wordt er gegeven, daar komen mensen bij elkaar. Vaak al wat oudere mensen die toch een beetje denken van... nou, ik zoek wat meer contact. En dan leer je dus uiteindelijk goed naar elkaar te luisteren. Elkaar uit te laten pra praten. Actief luisteren ook. En uiteindelijk ook niet onderbreken En dan, als ze uitgepraat zijn, ook doorvragen. Probeer nog even een verdieping op te zoeken. Waardoor je dus echt contact maakt. En uh, een van die personen die uh, die groep heeft gevolgd... Uh, M Emmy Faber, die had zoiets van... Hmm, ik ga erheen, maar als het niks is, ben ik ook zo weg, hoor. Ja, ik heb geen zin in... ook dat uh, kabbele kap praatjes heb ik geen zin in... want die heeft ook al wat meegemaakt, deze Emmy Faber. En die zegt, ik heb daar zoveel mooie nieuwe contacten op gedaan. We kennen elkaar helemaal niet. We gingen bij elkaar zitten, we gingen naar elkaar luisteren... en uiteindelijk zijn we nog steeds vriendinnen... Zij heeft dus al veel eerder die groep gedaan. Dus uh, jouw verhaal, mijn verhaal. Maar goed, dat gaat weer beginnen. Dus op 14 februari in pluspunt. Meld je aan. Ja, ik verstond eerst dat je zei jouw vrouw, mijn vrouw. Ja, dus, ja, ja. Dan ja, gaan ja, allemaal ver... weer beginnen. Ja, je zeggen nou, wel leuk. Daar wil ik me voor aanmelden. Dat vond ik ook altijd wel grappig. Ja, zeker. Maar oh, ja, er zijn uh, in de Linnaeus... <laughs> Sorry. <laughs> ja. Door de recente herinrichting van Nieuw Noord waren een aantal Iepen overtallig geworden. En voor deze bomen is een nieuwe bestemming gevonden. in de buurt van het herdenkingsmonument aan de Linneustraat. Wacht, de Iepen zijn overbodig geworden? Ja, uh, overtallig. Omdat, uh, omdat ze gaan bouwen daar. Dus er moet gewoon van alles gebeuren. Okay. En die gingen? En, uh, nee, dat. Uh... Gingen ze om? In de versnippering? Nee hoor, zeker nee? niet. Want okay. uh, woensdag 11 januari, afgelopen woensdag, zijn de bomen door Spaardenlanden verplaatst. Wethouder Martijn Hendricks, die heeft samen met de, met de mensen van de groenvoorziening. Uh, heeft hij geholpen om de kuil verder te dichten. zodat de twee bomen nu vrijuit kunnen wortelen. En ik zag ook al wel dat onze uh, uh, Dolly, dat hij al uh, schreef: want, uh, die, die, die kijkt uit op de verplaatste bomen. En die vond het erg mooi geworden. Okay. En de kans dat de geplaatste Iepen een ziekte kunnen oplopen. wordt door landen klein geacht. Want de Iepen zijn resistent, deze Iepen, voor de IEP-ziekte. Dus okay. er komen er nog zes die op die plek komen. maar dat zijn dan waarschijnlijk nieuwe. Oké, okay, nou, vaccineren zou ik zelf zeggen. kunnen ze die krijgen? <laughs> ja. Uh, ook tegen ongepast gedrag. Moeten ook maar vaccineren. Maar oh goed, Hotel de Kust. Een heel stuk in de, uh, de stand van zijn kant te lezen. Over het feit dat ze zouden half jaar uh, Oekraïners opvangen. Dat is nu wat langer geworden. En er zijn nog steeds fanatiek mee bezig. En, ze, en mensen die daar uh, werken. Die brengen kinderen naar de opvang. Naar tandarts. Naar de dokter. En uh, heel veel Oekraïners hebben daar onderdak gevonden. En uh, hebben ook allemaal een baantje gekregen. Hebben ze allemaal een baantje gegeven. Bijvoorbeeld één vrouw. Die uh, heeft dan zeg maar medicijnen gestudeerd. Maar als hobby had ze kunstschaatsen. Nu is ze coach geworden in Haarlem. de kunstbaan. Om oh, daar wat dus, leuk. Uh, mensen kunstschaatsen uh, uh, te leren. En werk je ook nog een keer bij Albert Heijn. Dus alleen baantjes. En de FOMAR heb ik nu. ook uh, over mensen. Ja, dat gezien. is hartstikke mooi. Dus uh, het, het is nu verlengd tot 1 april. En daarna zou het misschien nog een keer verlengd worden. Het MAF is wel, zegt uh, de persoon die daar werkt... Uh, dat ze onderling niet zoveel contact hebben met elkaar. En dat er wel heel veel leed is af en toe. Omdat ze natuurlijk via internet en via televisie... Ja, met nieuws. familie daar. En die zitten natuurlijk heel rottig. Ja, dus uh, nou ja, goed, het is mooi dat zij zo gedreven daar bezig zijn. En uh, nou, dat houdt vol. Ja, mooi. Ja, mooi. Het, is, het is ook volhouden. Want gisteravond was er ook iemand die ook weer aandacht vroeg ervoor van... Uh, het zijn natuurlijk niet alleen Oekraïners die, uh, die in de loopgraven zitten. Maar het geldt ook... Uh, voor allen die daar vechten... dat uh, hun familie allemaal heel erg bezorgd is om hen. En, uh, ja, zeker. Het is niet niks allemaal. Zeker met deze temperaturen. Het is verschrikkelijk. Het is geen walk in the park. Nee. Uh, er is een evolutie... Uh, sorry, geen evolutie. Het oh. is een evaluatie. Oh. In de raadscommissie van woensdag... Uh, staat de evaluatie van het parkeerbeleid centraal... De uitkomsten van de gehouden enquête worden besproken en er zijn diverse insprekers. En één ding is wel duidelijk, er is nog steeds veel ontevreden over het nieuwe parkeerbeleid dat op 1 juli 2022 is ingevoerd. 29% van de respondenten geeft al aan niet tevreden te zijn. 41% is niet helemaal positief. En uh, ja, de onderzoekers benadrukken bij de presentatie dat de hoge aantal respondenten getuigt van betrokkenheid vooral onder inwoners. Ja, ik kan me ook voorstellen dat niet inwoners niet zoveel uh, reageren. Nee, logisch. 2252 personen hebben meegedaan aan de enquête... waarvan 1968 uit Zandvoort. En nog ook. 73 ondernemers, et cetera. Nou ja, we gaan hier meer van horen. Jazeker. Nou, verder uh, mooi in de tele, uh, In de, de, de kan te lezen over de schuur, de grote schuur... bij uh, de achterom, oftewel de, de, de, de olle schuur van uh, Dorsman. Uh, die is monument... Ja, dat klinkt wel... Ach, het is een mooi moment. Hij is gewoon vergeten en niemand heeft er wat mee gedaan. Zo ziet de schuur er al jaren uit. En nu willen ze hem dus gaan omteuren naar vier appartementen voor jongeren. Want er zijn in het zand wordt altijd huizen tekort. En het gebouw moet in dezelfde stijl worden opgetrokken. Nou, zo als je daar moet gaan wonen. Is dat met een olielamp nog dan? Wordt dat verlicht? Het is natuurlijk ja. een hele oude schuur die vroeger ook een oude smederij was. En er is zelfs ook nog een postduivenvereniging in gehuisvest geweest. Is dat die schuur die bijna op instorten staat? Die, die schuur is het, ja. En dat weet, ik weet nog dat die schuur toen een tijd gekocht kon worden... door de gemeente om het museum uit te breiden. Voor 1 euro? Dat hebben ze niet gedaan. Nee. Want het was te duur. Ja. Nou. Nee, goed. Hij is gewoon vergeten de schuur. En daar wordt nu eindelijk wat mee gedaan. En dat is gewoon een hartstikke mooi. Het is natuurlijk in een omgeving. dat je denkt Allocatie. Ja, een hele mooie uh, ja, omgeving. Waar al die andere huisjes allemaal opgeknapt zijn. Zelfs mooi zijn als daar natuurlijk ook iets gecreëerd wordt. Ja, is nou, over De Zandvoortse berichten tijd voor die landenkeuze. Had je nou iets gevonden of niet? Nee, nee, nee, nee, niet, nee want, uh, jij, ik mag van jou Freek en Suzanne niet draaien. Nee, dat dacht ik. Dat vind ik, daar echt, dat vind ik echt... Mag ik dan wel eens Suzanne en Freek draaien? Nee. Doe maar Freek. Oh, Freek en Bram. Doe maar Bram, Bram en Freek. Dat is misschien beter. Ja. Met een opstandig politiek, politiek getint lied of zo. Weet je. Dat zijn allemaal wel fijn zijn. Oké, okay, eerst even een meeslepende gitaarherrie uit België vandaan. Hunted Youth. En dat heette Broken. Uit België. Oh, het is skuk. Ja, dat had ik ook gezien. Denk er een wijf aan gezeten. Nou, doe even normaal. Ja, goed, we waren in de burg, uh, Wadenburg en die jongen hebben namelijk uh, 20 jaar. Uh, nee, drie jaar geleden, op deze dag hebben ze nog even een uh, voorstelling gedaan. En uh, goed, het uh, is uh, uh, zaterdagmorgen en we kijken. Ik had toch evenjarig uh, laten staan, eigenlijk. Dat is ook de man van uh, de man van dit. In van God. Hij wordt maar 55. Ik heb het ook niet over Kurt Cobain. Dat weten we allemaal wel. Nee, ik heb het over Dave Proll. Die eigenlijk gewoon deze periode is overstegen. Met zijn band The Foo Fighters. Op 16-jarige leeftijd had hij al helemaal geen zin meer om naar school te gaan. Toen is hij eigenlijk gewoon allround drummer geworden. Want er was hij eigenlijk gewoon drummer in Nirvana natuurlijk. Uiteindelijk heeft hij gitaar in hand genomen. Toen uiteindelijk heeft hij in de band The Scream gezeten. Nu was hij bijna ten ziele. En toen ging hij naar de band The Melvins kijken. En toen kwam hij uiteindelijk daar Kurt Cobain tegen. En Chris Novoselic. En daar heeft hij uiteindelijk dus... Uh, Nirvana mee geformeerd. Nou ja, uiteindelijk stopte Kurt Cobain met leven. Toen dacht hij, nou moet ik door. En uiteindelijk heeft deze David Krol... zo ongelooflijk veel gedaan. Hij is het ook bekend van dit... Blijf een gaaf videoclipje met... Het is echt muziek voor jou, dit inderdaad. Dit is echt gewoon, het dan. zoveel agressie, zoveel frustratie. En, en hoe, heet de, hoe heet de band? Of, uh, is er echt de gewoon... Foo Fighters en uh, Fighters? De Pretenders. En waar ze nog steeds mee in de lijst bovenaan staan... terwijl ze al zoveel muziek hebben gemaakt... is een van de eerste platen, is dit. Everlong. Uiteindelijk heeft hij ook nog Eagles of Dead Metal gedrumpt. Hij heeft ProBot gedaan, hij heeft finietjes. Die gedaan heeft Queen of the Stone Age gedaan. Die gast is zo hyperactief. Dus is eigenlijk, hij laat zich steeds inhuren door allerlei bands. Ja, hij, is, hij heeft zoveel energie. Ja, dat hij, hij schrijft hij het kan. niet, maar hij speelt het wel. Nee, ja, hij schrijft het ook. Uiteindelijk speelt hij gewoon heel vaak de drums. Omdat hij daar nog het meeste energie kwijt kan, denk ik zelf. Ja, dat... En hij viel natuurlijk niet zo lang geleden viel hij van het podium af. de brak zijn been. Maar even later speelde hij gewoon met een stoel en zijn been recht vooruit. Speelde hij gewoon weer ja. Je moet wat. Je show hè? must go on, hè? Werk en dan kunnen, ziek in je eigen tijd. Zo doen we dat. Ja, zeker. Goed. Er is een jongen in, waar uh, was dat? Kentucky. Ja. Yeah. En die was lekker aan het gamen. Maar het liep een beetje anders af. Hij is 17 jaar, Elijah Sirocky. Hij was niet dat mensen in het spel aan het vermoorden. En uh, riep het ook van, kill you. En die en dat. Maar ja, ondertussen was hij tijdens de uitspraak aan de lijn met de politie. Dat wist hij helemaal niet. Maar hij had uh, blijkbaar vanuit zijn broekzak het noodnummer gebeld. Oh ja, hoor. Waardoor de agenten daadwerkelijk dachten dat er sprake was van een enorme moordpartij. Dus uh, toen zag de tiener door het raam vier het politieauto voor zijn ra raam geparkeerd. En meerdere agenten die hun wapens hadden getrokken. Met zijn armen omhoog liep hij naar buiten. Hij legde uit, oh sorry. <laughs> dat ik vrij snel door dat er sprake was van een misverstand. En dus ze hebben de tiener weer vrijgelaten. Maar jee, wacht zeggen. Dit kan het toch ook niet meer eigenlijk, hè? Ja. Dat de jeugd van onge, ongegeneerd gewoon dit soort spellen kan spelen eigenlijk. Nee, dat kan gewoon Dat kan er ook niet meer. Dat stimuleert toch ook iets wat nee, niet nee, goed nee. is. <laughs> nee, die discussie is ook wel heel erg oud. En die wat we weer voeren. We kan dit soort dingen. Oké, okay, daar. Nou ja, het is the by the money. Dan past deze plaat er mooi achteraan natuurlijk. Ja. Amy's Hog Met de nieuwe CD uit. Angel Numbers. Ik heb er een paar. En die bel ik af en toe. Kom op tips. Is a jacket from a gun maker Yeah man, I'm sure I know Ivory feels really nice I'm making inroads into leather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 And then again, no one around here cares if you're not talking money, money, money, money, money, money, money, money. money, money. Did everyone in sight get together? Has it been ten years These first dances are really weird Even the ones who were often, on Off and on with the weather Have seemed to bond Toxic or golden years Is it so unfair Is it so wrong of me to sing these things To old friends offering wings Can't I be happy Took me an ocean and a half To see it might never more me more think you know mahani honey. oh honey. Nee, luister, het gaat over money. Oh, ja, sorry. Ik denk ook, in het leven gaat het ook oh, alleen maar over money. ik dacht my homie. Ja my, ja, my homie, my honey. Is my honey. Ja, zoiets. Nee. Money. Money. Ja, maar dat wordt, veel, dat wordt veel gezegd door die uh, rijke money. miljardairs. Oké, okay, die heb je recht heel veel. Nou goed, Amy's Hawk is de nieuwe single en uh, nou goed, hij heeft een album uit. Uh, Angel Numbers. Goed, uh, goed nieuws. Uh, de coronavirus wordt steeds minder vaak aangetroffen. De afgelopen weken zijn er uh, 3245 positieve tests geregistreerd. En dat is het laagste niveau sinds 2008, augustus 2020. En uh, goed, dus, ja, het maf is wel, er wordt ook niet zoveel meer getest. Dus ja, je krijgt ook niet meer heel veel positieve uitslagen natuurlijk meer. Dus ja, zelftest wordt worden trouwens ook niet eens meegerekend. Dus ja, mensen voelen niet meer genoodzaak. Heb ik ook. Als ik denk van nou, ik voel me helemaal lekker, dan blijf ik thuis. Maar of we nou deze een test gaan doen, dat weet ik ook niet. Laat maar. Ik hoorde dat er nu tests waren in Frankrijk. En dan, uh, dan test je zelf één keer, maar er zijn vier uh, venstertjes of zo. En dan kan je dus zien uh, of je griep hebt, of dat je corona hebt, oh. of dat je dit, of heb je okay, dat. Je maar die zijn even... er tussen de 5 oh, dat... en 10 euro per stuk. En dan zie je eronder, of het is gewoon aanstellerij, dat zou ook kunnen. En dan van, bedankt voor uh, het kopen van deze testen, uh, het slaat nergens op, weet je wel. Nee, zo. ja, dat, dat, dat zou ook wel leuk zijn. Dat zou ik wel een gaan. moment Dat je even met de neus op de feiten wordt getroffen. Oh, oh toch een aanstellerijfase zit ik. Nou, dat zou kunnen. Ja. Nee, ja, goed. Uh, dit, dit, sowieso in China is alles losgelaten. En ik uh, zag het al op het nieuws. Dat uh, in de ziekenhuizen loopt er nog wel een beetje storm. Weinig ruimte voor bedden. Maar aan de andere kant zie je heel veel mensen gewoon heel blij naar buiten gaan. En ze laten geen cijfers los over het feit uh, hoeveel mensen in dood zijn gegaan. En hoeveel ja. mensen besmet zijn. Dat doen ze niet meer. zijn nu even klaar mee. Ja. Nou. Ik las uh, van de week een heel vreemd bericht. Dat was uh, gestreamd door Bright. Bright TV en zo. Ja. En, dat is, en dat er, een, er is een podcast over de onderzeese internetkabels in Nederland. Ja. Die schijnen erg kwetsbaar te zijn voor sabotage. En wat lees ik nou? De locatie in Zandvoort, waar sommige van de onderzeese kabels aan land zouden komen, uh, komen zou slecht worden beveiligd. Ik heb geen politie gezien. Op nee. Maar nee, nee. Robin uh, de Wever, die uh, vertelt het in de podcast Goed Verhaal. Ik heb het uh, nieuwsbericht even gedeeld uh, op, de, op de Facebookpagina van Toebak Want uh, hij zegt als uh, <coughs> het gebouwtje in Zandvoort volgens de Wever is de kwetsbaarste plek van het Nederlandse internet. Oh, en het heeft maar één oude deur en één beveiligingscamera. Geen hekken, geen beton, geen prikkeldraad. En bij zijn bezoek bleek er technici aan het werk die een luik open hadden laten staan. Alleen met een code toegankelijk zouden te zijn. Dus hij, had zeggen, hij zei: Ik had niet verwacht dat ik zo erbij zou komen. En ik denk zo: waar staat hij dan? Ik wil er even een fotootje van maken van, die, van, van dat deurtje. Heeft er, je hebt hier een foto en een uitleg hoe je daar ja, moet komen. Hoe je moet komen en wat je niet moet doen. Niemand, is, doen er Niemand is er mee bezig. Niemand is ermee bezig. Laat ik het zonder dus zonde aandacht brengen. Ja, nou ja, nee, maar ik, ik vond het wel bijzonder dat ik denk, van, hè, is dat in Zandvoort dan voor dan? Ja, nou, blijkbaar. Van. Ik wist het ook niet. Maar goed. Nee. gelukkig is het nu groot nieuws en kan iedereen nou, met de zaag even die kant op gaan. Ja, en, nu gaan we naar en waarom zou je dat gaan doen? Dat doen alleen de Russen toch? Ja precies, dat doen nou, wij niet. Wij zijn aardig. Propassie. Wij zijn aardig. Nou, wij zijn aardig. Goed. Ik heb hey. vandaag een nummer genomen... wat vorig, vorig jaar toch... voor de Nederlandse... Uh, zeg je dat? Productie goed is geweest. En dat yeah. is La Dada... -da, Mon -mo, Mo van Claude. Ik vond hem wel leuk. Yeah, Claude. Een beetje maestro-achtig. Yeah. Of nee, uh, Trome. Trome. ja. Dat is een Mo. Wie denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart dat breekt dus zo. Stel mijn bij bij de deur. Zou je briseren, mon coeur? Oui, mon coeur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat maar door.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 Dat vind ik waardeloos, maar die tekst is zo diep, hè? Okay, ik, heb even, ik heb er even in gekeken en het gaat van la-da-da-da-da. La-da-da-da-da-da-da. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dat is gewoon iemand die het laatste woord wil hebben. Oké. Okay. Mon mijn laatste woord is dat. Bla-bla-bla-bla-bla is het dan eigenlijk, hè? Dat ja, is het meer. maar het een prettig dansbaar nummer. Prettig dansbaar nummer. En wat ja. voor dans doe je hierop? Nou, een beetje shaken, gewoon met je een, een op de plaats... Mooi, dan hebben we dat ook gehad. Goed, dus die landenkeuze deze week. En kloot. Uh, ja. Kloot, hè? Je moet wel goed kloed. aanspreken. Ja, kloot. Ik vind er geen klood aan. Nou. <gül> dat zijn dat mijn woorden. Nou ik heb weer. ze uitgeschreven en dan gebruik jij ze. Nou, ik vind ze Oh, jij lekker. wou het net zeggen? Ik, wou, ik wil het net zeggen. Oh, nou goed, dan uh, hoop ik ja. te doen uh, laten we dat over dit natuurlijk. Waarom is hier een thesis gebruikt? Ik bedoel, in dit soort situaties kunnen theses gebruikt worden. Je bent niet meer aan je aanhouding. Wat je moet doen, praat met die persoon. Praat met die persoon. En Zeker, de taser, dat is nog in opspraak geraakt... ...omdat een bepaalde mensen zijn daardoor om het leven gekomen... ...hebben daar klachten door gekregen... ...en uh, daar zijn nu ook rechtszaken over van... ...ja, kan een politieagent die taser zomaar trekken? Want het schijnt een soort uh, gebied te zijn tussen de wapenstok... ...en het trekken van een pistool... En uh, dat, dat gebied dat hoef je niet met een taser op te vullen. Je kan ook wat langer met die persoon praten die een beetje in de war is. En uh, nou ja, goed, ik, ik vind het ook een moeilijke discussie. Want er zijn toch wel laatst tijd wat berichten gekomen over verwarde mensen. Die uiteindelijk toch, ik kan me nog een man herinneren met een kruisboog. Die uiteindelijk dan uh, twee mensen heeft neergeschoten. Ja, of je die met een taser dan had kunnen tegenhouden, weet je ook niet natuurlijk. Maar... Ik, het is een moeilijk verhaal, omdat een deze er ook wel uh, stroom door je lichaam laat lopen. En de mensen met een zwak hart ja, die zijn het ook wel uh, de, de ja, Of hij wordt juist weer. Uh, Tot leven gewekt. Ja, opgeroept. ja, opgeroepen. Ja, precies. Dat je even anders in het leven komt te staan. Nou, ja. Moeilijke discussie, maar het is wel goed om die te voeren. In ieder geval heb jij nog een bericht? Ja, de Drinse Zakenman. Die, uh, die is bezig om allemaal kerken op te kopen. Meneer Anne die heeft dat uitgelegd bij de RTV Drenthe. Hij zegt, "Van ja, we zien dat er nu meer, dat er minder kerkgangers zijn... maar ik denk oprecht dat het over 30 of 40 jaar weer toeneemt. En ik moet er niet aan denken dat een mooie kerk wordt omgedoopt... tot woningcomplex of restaurant. Hij heeft inmiddels vier kerken aangekocht. Hervormde kerk in Pesse, de kerk in Doetinchem... eentje in Midden en eentje in Zuidwolde. En alle kerken krijgen dus nu een sociaal-maatschappelijke invulling... Voorwaarde is wel dat er bijeenkomsten worden gehouden, maar ook rouw- en trouwdiensten. Want daar zijn de gebouwen in eerste instantie voor bedoeld. Yep. Dus maar ik denk zelf, hij is zelf al 77 of zo. En denk van, dan ga je dat doen. Nou, dat ga jij niet meer meemaken dat die kerk opleeft over 40, 50, 60 jaar. Dus, ja, ja uh, maar de, de vraag is natuurlijk, waar had hij al dat geld vandaan, al die kerken? Ja, ik heb ook geen idee, dacht, het is een zakenman, dus... Ja. Uh... ja, precies, hij heeft het goed voor elkaar, dat is wel duidelijk natuurlijk. Ja. Ja, zeker, nou nog even goed nieuws wat we hebben natuurlijk te beelden. De komt van een grote voorraad aardmetalen in het noorden van Zweden. De chemische samenstelling zal ik u niet mee vermoeien, maar het zijn zeldzame metalen, onmisbaar voor het dagelijks leven. Je hebt ze nodig voor zaken als telefoons, televisies, vliegtuigen. En voor sterke magneten die onder meer gebruikt worden in elektrische auto's en windmolens. Kijk het is, het is niet allemaal op. Het schijnt toch genoeg te zijn, al die metalen. Dus dat is fijn. Ik bedoel, oh, ja. ik, ik was al bang. We zaten, de, uh, da, ja? zaten we op, al een doomsday dag. Maar nog drie seconden, to, Oh nee, honderd. 100, maar 100 ik... seconden. En nu vinden we toch weer metaal in de grond. En dan oh ja, gelukkig. We kunnen toch overleven nog. We kunnen door met ontwikkeling, met uh, uh, nou ja, de ontwikkelen van alleen mooi, mooie apparaten. Dus, uh, nou, heb je, Jij hebt als laatste nog even een berichtje dan. Ja, dat uh, Sander Schimmelpenning en Diederik Jekel... die vinden eigenlijk dat niemand meer dan 25 miljoen euro mag bezitten. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. Yeah. Maar willen ze dan? Uh, de, de, de vraag maar af, datgene wat daarboven is, hoe komt dat dan toe aan de staat? Ja. Yeah. Yeah, het is toch zo van, uh, het is een filosofische stroom die heet limitarisme. De Vinda, uh, en, uh, de, de, dat, is, dat is een andere stroming. Maar die vindt dat de grens eigenlijk rond de 2,2 miljoen zou horen liggen. 2, oh, dat is toch wel een verschil. Ja. En het idee van het bestaansmaximum is niet nieuw. Want de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt... had er in de jaren 30 van de vorige eeuw al oren naar. En bij, hij hield toen bij een wealth tax van 75%. Okay. Dus dan moest je dus uh, 75% betalen over je vermogen. Ja, is, Boven de 2,2 miljoen. Hoe, hoe ga je dat doen? Ja. He, dan, dan, dan is het gauw weg, hè? Ja, dus, ja, waarvoor ga je dan nog geld verdienen? Ja, dan moet je, je echt beschikbaar stellen voor jezelf. Ja, voor, de, voor de maatschappij. Ik denk, nou, ik heb 2,2 miljoen. En de rest ja. wat ik hem bij krijg, wat moet ik dan gewoon gaan ronduitdelen? Ja, maar ze zeggen ook van niemand heeft meer dan 25 miljoen nodig. Nee, ik, ik ook niet. Ik, maar nou ja, die, die Jekel die zegt dus ook: ik geloof niet dat er iemand is die met een max van 25 miljoen dan maar niet zijn best gaan doen om bereikt te worden. Op nee, Obscene inkomensgelijkheid maakt veel kapot. Het is gewoon het is een spel. Het is gewoon het beleggen, het, het, het, het ja. groeien... en ook het mensen aantrekken. Het volgens mij ook mensen voor je laten werken. Je creëert baan. En als het nou bij twee komen, 5 miljoen blijft staan, dan ben ik benieuwd of ze er nog wel zo gedreven zijn om allerlei bedrijven te gaan uh, realiseren. Goed, tot ja. nou, wat een filosofie op de laatste van dit radioprogramma. Ja, nou, we blijven sparen. We blijven sparen. Kijk, of ik hier 2,5... Dat is best nog wel veel, hoor. 25 vind ik al. 2, 2, 1 pik Ja, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, ja dat vind ik al hartstikke veel. Goed. Mooi weekend, we ik volgende week weer. Tot volgende week. Hier dan maar even Lowlands Hot Air. Hoi, hoi. You don't mean the things that you say when When you, you don't know what you're talking about but Do ya? Do ya? Do ya? It's coming out all twisted and fierce So cool it, cool it, cool it, cool it, cool it. Cause anything you say can and will or hold it Hold it, hold it If I were you, I wouldn't do that If I were you, I wouldn't say that but Once again you're repeating yourself for talking Talking, talking, talking, not gonna roll with the ads wrap it up, wrap it up, wrap it up What on earth are you doing? If you ask me, you're doing it wrong And you should come down, come down Wise up, sharp enough There's so much to win if you're up to the test So ill advised, ill thought out, rushed and reckless. Everything to lose, you're not up to the test. I...